Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op een Filipijns straatfestival in de Canadese stad Vancouver zijn verschillende mensen omgekomen doordat een auto inreed op bezoekers. Ook zijn er mensen gewond geraakt. Aantallen zijn nog niet bekend. De bestuurder is een man van 30 uit de stad. Volgens een getuige reed hij eerst rustig over het terrein... maar maakte hij daarna snelheid waarbij hij mensen raakte. Een andere getuige zegt dat de man wilde vluchten... en dat de omstanders hem hebben vastgehouden. De bestuurder uit Vancouver is aangehouden. De slachtoffers zijn naar vier ziekenhuizen gebracht. De Canadese premier zegt dat hij diep geschokt is door het incident. Bij de explosie gisteren in een haven in het zuiden van Iran zijn zeker 18 mensen omgekomen. Ongeveer 750 mensen raakten gewond. Het vuur ontstond waarschijnlijk in containers met chemische stoffen. Brandweerkorpsen uit het hele land proberen het vuur te bestrijden. Mensen kunnen vanaf vandaag het graf bezoeken van paus Franciscus in de Santa Maria Maggiore in Rome. Vanochtend stonden er al veel belangstellenden te wachten. Franciscus werd gisteren in besloten kring begraven in een zijkapel van de kerk. De officiële rouwperiode duurt tot en met woensdag. Ondertussen is het voor veel kardinalen al campagnetijd. Volgende week begint in de Siksteinse kapel in Vaticaanstad het conclaaf En daar zal uiteindelijk een nieuwe paus worden gekozen. De exacte datum van het conclave is nog niet bekend. Koning Willem-Alexander is vandaag 58 jaar geworden. Hoe hij de dag zal doorbrengen zegt de Rijksvoorlichtingsdienst niet. Gisteren vierde de koning met zijn familie Koningsdag in Doetinchem. Daar maakten ze onder meer kennis met sport, kunst en cultuur uit de Achterhoek. Zoals bij optredens van Normaal en Suzanne en Freek. Na afloop noemde koning Willem-Alexander het een fantastisch feest. Hij zei dat het niet vanzelfsprekend is in tijden van geopolitieke spanningen en polarisatie.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 En goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM Jazz op deze, ik mag wel zeggen, zonovergrote lentezondagochtend en de verjaardag van de werkelijke verjaardag van onze koning, koning Willem Alexander. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Welkom aan alle luisteraars hier in de regio Zandvoort maar ook voor mijn luisteraars in Den Haag, Leiden, Leidsendam en in het Groene Hart. Also a special welcome for our English-speaking listeners. Vandaag zet ik Louis van Dijk in de spotlight. Het is alweer vijf jaar geleden dat Louis op eerste paasdag 2020 overleed. Een goede reden om hem te gedenken en weer eens te horen... wat voor een begaafd hij was. hij was. Daarnaast heb ik nu het volop lente is, nummers uitgekozen... die het woord Spring in de titel hebben. We horen onder andere Stan Getz met Astro Gilberto... Lex Jasper, Jerry Mulligan, Rita Reis, Monty Alexander... Sarah Vaughan, Django Reinhardt, Max Roach, Oscar Peterson... en nog veel, veel meer. Dus, relax, schenk nog een kopje koffie in... en geniet de komende twee uur weer van een swingende ochtend met heerlijke jazz. Ik begon de uitzending toepasselijk met het Wilhelmus... als goed voor onze koning. Het werd deze keer vertolkt door Cor Bakker en Louis van Dijk... op hun cd uit 2002, The Windmills of Your Mind. En naast Louis en Cor, hoorden we Frits Landersbergen op vibrafoon... Edwin Corzilius op bas... En Jeroen de Rijk op percussie. Ik ga voor u draaien het eerste lentenummer. Spring is here. Sommigen van u zullen deze klanken herkend hebben. Het was Miles Davis met Gail Evans. En het kwam van de LP Concerto de Aranjuez, Opgenomen live in Carnegie Hall het 19 mei 1961. Spring is hier. Uh, ik vertelde al in mijn inleiding dat we uitgebreid aandacht gaan besteden aan Louis van Dijk. En hier is die solo met het nummer door hemzelf gecomponeerd en na de hand tot uh, Tune uh, gepromoveerd voor de Alzheimer stichting. Uit 2018 speelt Louis van Dijk. Hoop. En dat waren de klanken van Louis van Dijk met het door hemzelf gecomponeerde nummer Hope. De eerste vocalist van vandaag is Ella Fitzgerald. Uh, het is een opname van een beroemd live concert. Jazz at the Santa Monica Civic uit 1972. Uh, en Ella wordt begeleid door Tommy Flanagan, piano die hij vele jaren terzijde. De La Rosa op bas en Ed. Die ook vaak bij Oscar Pietersen te vinden was op drums. Het nummer is getiteld Spring Can Really Hang You Up The Most, Elephant Gerald. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you voor de fans. I was a sentimental thing. Gave my heart away each spring Now a spring romance hasn't got a chance Gave my first dance to winter All I've got to show's a splinter that never left the post I lie in my room staring up at the ceiling spring can really hang you up the most morning's kiss wakes tree Just to kill lonely hours, spring can really hang you up the most. All winter long, those birds twitter, twit. I've heard the song. Yes, I've heard it before And I've decided that spring it is a bore Doctors now prescribed a tonic Sulfur and molasses was the dose help a bit. My condition must be chronic. Spring can really hang you up the most. All is gone, the party's over. Oh man, winter was a gracious When you start praying for spring to hide the cold. Dat was uh, Ella Fitzgerald... ...at de Santa Monica Civic in 1972. Uh, we gaan weer wat van uh, Louis draaien. Van Louis van Dijk. Dit keer samen met het Pim Jacobs Louis van Dijk Quintet. En naast Pim en Louis... ...horen we hier Wim Overgouw op gitaar... Ruud Jacobs op bas en Peter Ipma op drums. Het is een... Uh, Opname op Polydor uit 1986. En de opname-engineer was uh, Dick Bakker, ook bekend als uh, dirigent. Uh, hun uh, cd heette Fingers Unlimited. En ik ga voor u draaien de Milt Jackson compositie Back's Groove. En dat was Louis van Dijk, dat waren Louis van Dijk en Pim Jacobs. En als u dacht dat het een vibrafoon nog ergens te horen was... nee hoor, dat was een Fender piano... waar je allerlei uh, geluidstrucjes mee uit kan halen... waardoor sommige zaak dingen klonken als een uh, vibrafoon. Goed, we gaan weer naar wat vokaals toe. En wel Lady Day, oftewel Billy Holiday... Ik heb een hele serie uh, van haar heruitgebracht op cd... getiteld Lady Sings the Blues, The Billie Holiday Story. En dit komt van de vierde cd van die doos... waar we Billy natuurlijk horen zingen. Charlie Chavers op trompet. Paul Kinsenet op tenor. Dan Tony Scott op klarinet, Winton Kelly piano. Kenny Burrell gitaar. En Lenny McBrown op drums. Het is een opname uit juni 1956. Luistert u naar Some Other Spring van Billy Holiday? love now I still cling to faded blossoms fresh when worn, left crushed and torn like the love of fair I moan some other spring twilight falls will the night bring another to me not your kind but let me find it's not true that love is blind Deep in my heart, it's cold as ice. Love Yeah. We gaan weer naar Louis van Dijk luisteren en dit keer van zijn cd Moonlight in Vermont uitgebracht in uh, 2003. Louis van Dijk uiteraard op piano, Edwin Corzilius op bas, Frits Landersberg op drums en Jeroen de Rijk percussie. We gaan draaien het nummer 2 degrees east, 3 degrees west. Dat was de symbaalklank van Frits Landersbergen. Uh, u luisterde naar Louis van Dijk natuurlijk. We gaan weer wat vocaals doen en wel ditmaal met Sarah Vaughn. Het is uh, een opname uit 1950 in New York City in de the Apollo Theater. En uh, het nummer is getiteld It might as well be spring. Song. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I... Like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have Yeah. <laughs> En dat was Sarah Vaughan, onder andere begeleid door Miles Davis op trompet, Tony Scott op klarinet, Benny Green op trombone. En de ritmesectie werd gedaan door Jim, Jimmy Jones op piano, Freddie Green gitaar, Bill Taylor Jr. op bas en J.C. Hurd op drums. Een opname uit 1950 zoals ik zei. Uh, we gaan weer even een hele andere kant op met een nummer van Django Reinhardt. Django Reinhardt, geboren in België en overleden in 1953 in Fontainebleau, heeft de jazz scene in Europa behoorlijk gedomineerd in de jaren vlak voor en vlak na de oorlog. We gaan hier luisteren naar een opname. Ik heb daar een, van hem een box van tien CD's heruitgebracht en uh, daar heb ik gekozen uit uh, Masters Parisienne Volume 1 een van die tien CD's waar we Django Reinhardt op gitaar horen naast Stefan Grappelli uh, op viool Roger Chaput en Joseph Reinhardt op ritmegitaar en Louis Vola op bas luistert u naar Swingtime in Springtime Ja, en dat was Django Reinhardt... met Swingtime in Springtime. Uh, weer tijd voor een piano-solist... en dit keer niet Louis... maar Lex Jasper. Lex Jasper die uh, jaren geleden... een ernstig auto-ongeluk kreeg... waardoor hij jarenlang niet heeft kunnen spelen. Maar in uh, 2017 bracht hij een CD uit... en dat was zeg maar zijn comeback... En uh, Het was een solo pianoplaat getiteld Make Someone Happy. Een opname, zoals ik zei, uit 2017, 5 en 6 december... bij Albert Haan Piano's in Groningen, in de buurt van waar hij woont. En omdat we lentenummers draaien, heb ik van die cd het nummer uitgezocht. You Must Believe in Spring, Lex Jasper. Ja, en daar waren de klanken van Lex Jasper. Uh, ik ga wat draaien van uh, Rita Rijs. En als ik het woord haar naam uitspreek, Rita Rijs. Denk ik meteen aan het laatste concert van Jazz in Zandvoort. 11 mei, zondag 11 mei aanstaande. Uh, en uh, die uh, sessie wordt verzorgd door de Jurjan Donkersgroep. En zij spelen een tribute to Rita Reis. En de groep bestaat uit... Uh, Jurjen Donkerszang... Robert Koeman Piano... Vincent Koning Gitaar... Cas uh, Jesco, Bas... en Erik Ineke Drums. Het is het laatste... concert dit seizoen. We gaan in oktober... als, als, als de kocht op tijd opengaat... Uh, weer door. September we dus, slaan we even over... bij Jazz in Zandvoort. Maar voor het slotconcert voor dit seizoen... seizoen 24-25... zijn nog plaatsen over. Dus uh, kijkt u naar de website jessinzandvoort.nl en u vindt alle details daar. Dan uh, gaan we dus luisteren naar Rita. Uh, Songs of a Lifetime. Uh, de, uh, de doos waar uh, ook tig cd's in zitten... met een overzicht van haar hele carrière. Ik heb een uh, mooie opname uh, daaruit gepikt, namelijk opgenomen in New York City op 25 juni 1956, waar Rita begeleid wordt door Donald Byrd op trompet, Ira Sullivan op tenor, Kenny Drew piano, Wilbur Ware op bas en niemand minder dan Art Blakey op drums. Spring will be a little late this year. Nu dus even kijken waar die staat. Ja. En daar komt hij. begeleidingsgroep. Ja, en dan zijn we weer aan het laatste nummer... voor de nieuwsberichten toe. Zo, even een slokje water. Uh, en dat is... Uh, Jerry Mulligan. Hij wordt begeleid hier... op, uh, hij op, ba op bariton natuurlijk... door Zoet Sims op Tenor... Bob Brookmeyer, trombon... Art Farmer, flugelhorn en trompet... Jim Hall Gitaar, Bill Crow Bas, Dave Bailey op drums. En de piano wordt ook door Jerry bespeeld. Het nummer is getiteld Spring is Sprung.